7 uur, het NOS-journaal, Dick ter Hark. Cyprus neemt eerste hoorde. Amsterdamse Kliniek dicht na wantoestanden en Oranje wint ook vijfde kwalificatieduel. Het parlement van Cyprus heeft ingestemd met een aantal noodmaatregelen... die ervoor moeten zorgen dat het land in aanmerking komt voor Europese noodsteun. Zo komt er een herziening van de bankensector... en wordt er een solidariteitsfonds opgericht. Daarin komen bezittingen van onder meer de staat... die als onderpand kunnen dienen bij het aantrekken van kapitaal. Het parlement heeft nog niet over alle maatregelen gestemd... die 5,8 miljard euro moeten opleveren. Zo is het lot van spaarders waarover de afgelopen week ophef ontstond... nog niet helemaal duidelijk. Wel is afgesproken dat spaarders... die meer dan een ton op de noodleidende Laiki bank hebben staan... hun geld grotendeels kwijt zijn. Het gaat om zo'n 18.000 mensen. Premier Rutte sluit niet uit dat Cyprus uiteindelijk toch failliet gaat. Dat zei hij met het oog op morgen, voorafgaand aan de stemming van gisteravond. Rutte vindt dat Cyprus alleen hulp moet krijgen... als het land de noodzakelijke maatregelen neemt... omdat anders de druk op andere landen om te hervormen wegvalt. Hij hoopt dat Cyprus het redt, want het is volgens hem goed voor Nederland... als de eurozone intact blijft. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een kliniek in Amsterdam gesloten omdat de patiëntveiligheid in gevaar was. Het is de Oosteinde Walborg Kliniek die zowel reguliere als alternatieve behandelingen aanbiedt. Bij een controle bleek dat er van alles mis is. Medewerkers kenden de hygiëneregels niet, medicijnen waren over de houdbaarheidsdatum heen. En bij het toedienen van medicatie was er geen dubbele controle. De Amsterdamse kliniek blijft zeker een week gesloten. De minister kan die termijn nog verlengen. De Congolese krijgschier die bekend staat als de Terminator... is aangekomen in Nederland. Hij wordt voor het internationaal strafhof berecht voor oorlogsmisdaden. Bosco Tantanga was de leider van de rebellenbeweging M23. Hij gaf zichzelf deze week aan bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda. Hij wordt verdacht van het ronselen van kindsoldaten, genocide en verkrachting. De premier van Libanon heeft het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Een van de redenen zou de burgeroorlog in buurland Syrië zijn... Libanon is verdeeld in een pro- en een anti-Assad-kamp. De Shiïtische Hezbollah-beweging steunt de president van Syrië. Veel Soenieten staan juist achter de opstandelingen. De bevolking in het grensgebied helpt de Syrische rebellen. Maandag vuurde het Syrische leger vier raketten af op Doelen... vlak over de grens in Libanon. Dat was voor het eerst. De aftredende premier Mikati hoopt dat er een reg regering komt... van de nationale eenheid om de problemen op te lossen. Op de Filipijnen heeft de terreurgroep Abu Sayyaf een ontvoerde Australië vrijgelaten. De man werd eind 2011 ontvoerd en de terroristen vroegen 2 miljoen euro losgeld voor hem. Of ze dat hebben gekregen is niet bekend. De terreurgroep wordt ook in verband gebracht met de ontvoering van de Nederlander Ewold Hoorn. Een vogelspotter die vorig jaar samen met een Zwitser werd ontvoerd. Ze worden nog steeds vermist. Abu Sayyaf staat op de Amerikaanse terreurlijst. Apple heeft zijn nieuwe website waar klanten hun wachtwoord kunnen resetten tijdelijk uit de lucht gehaald. Het bleek mogelijk om op de I God website het wachtwoord van iemand anders te wijzigen door een truc waarmee de controlevraag werd omzeild. Daardoor konden kwaadwillenden met alleen een mailadres en een geboortedatum het wachtwoord van iemand anders kapen. De Nederlandse elftal heeft ook zijn vijfde WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Amsterdam werd Estland verslagen met 3-0. Doelpunten werden gemaakt door Rafael van der Vaart, Robin van Persie en Rubin Schaken. Daarmee komt het totale aantal doelpunten van de Nederlandse elftal op 1500. Nederland gaat nu ruim aan kop in de pool met vijf punten voorsprong op Hongarije en Roemenië. Die landen speelden gisteravond gelijk tegen elkaar. <middels> Dan nog het weer bewolking met in het zuiden kans op wat sneeuw, in het noorden ook af en toe zon, maxima rond het vriespunt. Er staat een snijdende oostenwind langs de kust, waait het zelfs hard tot stormachtig. Morgen en de dagen daarna iets meer zon, maar het blijft koud met veel wind. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen. Welkom bij Radio Siberië. Want het is inderdaad hartstikke koud. Nou ja, de gevoelstemperatuur dan. Je zal vandaag maar moeten voetballen, of de kranten bezorgen of dakloos zijn. Ik hoop dat het snel weer afgelopen is. Want je merkt dat de mensen toch wel Het is zwaar om zoveel buiten te zijn. We gaan er wat aan doen, want het wordt een warme uitzending. We laten de klokken luiden, doen we in Parijs. Klokken zijn gemaakt in Nederland. Nederland, dan hebben we het natuurlijk ook over het Nederlands elftal. Dat deed goede zaken gisteravond. Er werd moeizaam gewonnen van Estland. Maar de concurrentie verspeelde punten in de aanloop... naar dat wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Rio. En daar is het ook lekker warm. We hebben ook een verslag van Kroatië tegen Servië. Dat was een beladen wedstrijd. En Cyprus, dat voetbalt vanavond pas tegen Zwitserland. maar Op Cyprus gaat het natuurlijk niet over voetbal. Maar dan gaat het over het parlement. Er is gestemd, maar nog lang niet over alles. Daar gaan we op deze koude dag ook aandacht aan besteden. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 want dat Cypriotische parlement is koortsachtig bezig... met het bespreken van wetsvoorstellen. Gisteravond is een aantal belangrijke wetten aangenomen. Onder andere over het instellen van een solidariteitsfonds. Het is aangenomen, zei de voorzitter van het parlement. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp was gisteravond bij de stemmingen. Gert-Jan, waar heeft het parlement allemaal mee ingestemd? Nou, het zijn ingrijpende maatregelen hoor. Uh, en die zullen enorme gevolgen hebben voor de economie van Cyprus. Zo werd gisteravond in het parlement voorspeld. Bijvoorbeeld, de tweede bank van het land wordt opgebroken. Dat betekent dat honderden mensen hun baan verliezen. Mogelijk zelfs hun pensioen verliezen. En spaarders die bij deze bank meer dan 100.000 euro hebben. Moeten nog maar zien wat ze van dat geld terugkrijgen. Want die spaartegoeden gaan naar een bad bank. De zogenaamde slechte bank. En uh, ja, dan, dan kan de korting, werd gezegd in het parlement op hun spaargeld wel oplopen tot 60 procent. En die maatregelen die zullen enorme gevolgen hebben... voor de economie van Cyprus. Daarnaast is er nog een serie andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld om op dinsdag te voorkomen... op het moment dat de banken, alle andere banken, weer opengaan... Eh, dat eh, ja, iedereen zijn geld er in één klap vandaan haalt... en dat alsnog al die banken omvallen. Eh, er komen beperkingen op eh, het geld dat mensen op dat moment kunnen opnemen. Ja, goed, dinsdag gaan de banken dus wel... Wel open, maar je kan niet al je geld van de rekening halen. Dat is eigenlijk de kern. Ja, je kunt niet uh, uh, in één klap... Uh, uh, er staan natuurlijk miljarden op uh, de banken hier in Cyprus. Het uh, um, wordt voorkomen dat die in één klap inderdaad uh, uh, weggehaald kunnen worden. Daar werd gisteravond over gestemd. Maar vandaag gaat het parlement nog verder. Welke hete aardappel ligt er dan nu nog op het bord? Nou ja, een besluit dat nog genomen moet worden... is uh, de heffing op de spaartegoeden boven 100.000 euro... bij de andere banken. En het is eigenlijk op dit moment onzeker... of het parlement daar nog wel iets over moet zeggen. Want ze hebben in principe ingestemd met het principe. Uh, de Cypriotische president uh, die reist vandaag naar Brussel... om de plannen uit te leggen. En de vraag is of een... Heffing uh, en hoe hoog die heffing moet zijn... uiteindelijk nog weer bij het parlement uh, terechtkomt. Uh, waarschijnlijk wordt dat op dit moment nog niet bekendgemaakt... hoe hoog die heffing zal zijn. De moede is dat mensen ongeveer een kwart van hun spaargeld zullen verliezen... Uh, boven de 100.000 euro. Maar dat is op dit moment nog niet zeker... omdat dat ook weer afhankelijk is van die gesprekken in Brussel. Dus ik denk dat de volgorde is dat uh, uh, Anastasia dus, uh, um, vandaag naar uh, Brussel reist... het plan uitlegt uiteindelijk wachten op de instemming van Europa... en dat dat mogelijkerwijs nog weer leidt tot nieuwe wetgeving... Uh, uh, die langs het parlement moet hier. Ja. En eigenlijk is de centrale vraag... halen ze op die manier voldoende geld op? Ja, en uh, ook uh, stemt Brussel met het plan in. Want uh, er is pas een plan als Brussel akkoord mee gaat. Uh, Cyprus moet uh, uh, 5,8 miljard bij elkaar halen op deze, uh, op deze manier. Uh, uh, zodat uh, uh, Brussel de resterende 10 miljard uh, schenkt of uh, leent eigenlijk... Um, ja, en Brussel wil dus zeker weten dat, uh, dat het een solide manier, dat Cyprus dat geld op een solide manier bij elkaar heeft uh, gehaald. Dus dat is nog wel echt een, een, een belangrijk ding. Een belangrijke eerste stap is gisteravond gezet. Maar de belangrijkste tweede stap, de instemming van Brussel, die moet nog komen. Ja, gisteren zagen we buiten woedende medewerkers van uh, die bank die dus uh, wordt uh, opgeheven. of gesplitst moet je eigenlijk zeggen. Uh, en binnen in dat parlement. Hoe waren de parlementariërs eraan toe? Nou ja, wat je heel veel proefde was frustratie, woede, teleurstelling. Nou ja, al die termen die je uh, uh, zelf misschien ook kunt bedenken... bij een land dat in deze situatie zit. Woedend omdat ze ook op zichzelf... omdat ze de afgelopen jaren niet genoeg hebben gedaan om dit uh, te voorkomen. Woedend op Europa, omdat Europa deze maatregelen afdwingt. De oppositie is woedend op de regering... omdat ze de verkeerde maatregelen neemt. Maar aan de andere kant was het eigenlijk ook weer niet spannend. Het was duidelijk voorgekookt, de regering wist... Uh, voor de stemming waar ze op kon rekenen... dat er een meerderheid uh, zou komen. Het is wel een kleine meerderheid geworden. Maar uh, uiteindelijk wist men voor de stemming al dat het goed zou komen. Ik sprak een parlementariër van de regeringspartij... die zei, dit is een heel slecht besluit. En als je dan vraagt, waarom neem je het aan... Het alternatief is rampzalig, uh, zegt hij. Dus ja, ze voelen zich echt gedwongen met de rug tegen de muur... om deze maatregelen te nemen... die waarschijnlijk enorme gevolgen zal hebben van Cyprus. Hij zei, we hebben onze economie kapot gemaakt vandaag. En Brussel moet er nog mee instemmen. Dat horen we wellicht vandaag of anders morgen. Dankjewel voor dit moment. Gertjan Dennekamp was dat op Cyprus. In Nederland... Winterse temperaturen buiten. Op sommige plaatsen voelt het als min 15. Het zijn geen fijne temperaturen als je buiten moet slapen. En daarom is de winterregeling voor de opvang van dak- en thuislozen opnieuw van kracht. Zoals bijvoorbeeld in Maastricht. Avond. Keine naam. Uh, keine naam, keine naam. Nicky Arts is van de opvang de fronten in Maastricht. Hoe gaat het vanavond? Uh, op zich loopt het goed. We hebben al uh, aardig wat mensen binnen. En ik denk dat we ook wel ver aan het maximum weer zullen halen vanavond. Heeft u het zo laat in het jaar meegemaakt? Het is eind maart. En dan nog de nachtopvang open. Uh, ik moet zeggen, toen ik in net kwam werken, richting 2009-2010... toen was het ook vrij lang vrij druk. De laatste jaren heeft het op zich al meegevallen. En is er nou een moment dat u zegt van, het is vol? Uh, eigenlijk niet. Uh, we hebben 52 bedden hebben we capaciteit voor. We hebben nog een heleboel extra matrassen, extra dekens en extra spullen in de kelder liggen. Die wij ook in de zaal mogen leggen, mits het heel druk wordt. Dus we kunnen nog 50 matrassen extra neerleggen. Kom even En voordat de thuislozen binnen worden gelaten, worden ze eerst gecontroleerd. Oh, dat valt daarvan in de zakken. Maar komt nu iedereen binnen, of zijn er ook nog mensen die gewoon op straat blijven? Nee, er blijft altijd een, een groep zorgmeiders die toch eigenlijk echt weigeren binnen te komen. Zorgmeiders? Ja, zorgmeiders. Mensen die echt niks met de instellingen te maken willen hebben en ook uh, expres wegblijven. Soms door ziektebeeld, soms door principes. Uh, daarvoor bij de Soebus. Die rijdt aan een hele Maastricht, iedere week. Die dan toch op zoek gaan naar de mensen die eigenlijk ja, echt aan de rand leven, die eigenlijk helemaal wegvallen eigenlijk. En die brengen we dan soep, koffie, dekens eventueel, wat brood. Toch om enigszins contact te houden en controle te houden of ze nog alles goed met ze gaat. De mensen zelf willen niet praten met mij, maar hoe zijn ze onder deze winterse omstandigheden? Uh, op zich zijn de mensen altijd wel vrij vrolijk tegen ons. Ze Zij zijn ook wel blij dat ze binnen kunnen komen en ook blij dat ze hier kunnen slapen en niet op straat hoeven. Dat betekent ook dat mensen die normaal niet binnen zouden mogen, dus veel buitenlandse mensen die niet in Maastricht gevest zijn, ook binnen mogen. Dus ja, daar worden ze op zich wel altijd heel, uh, heel blij mee. En vannacht open, hoe lang nog, denkt u? Sowieso zijn we de, de hele nacht open. en Het kan ook zijn dat vannacht de politie nog mensen langsbrengt. Die zijn de hele nacht actief op zoek naar mensen. Dus eigenlijk kunnen de hele nacht kunnen mensen binnenkomen. Maar het blijft nog even koud? Ik hoop het niet. Ik hoop dat het snel weer afgelopen is. Want je merkt dat de mensen toch wel het is te zwaar om zoveel buiten te zijn. En dat zei Nicky Aerts is van de dakloze opvang in Maastricht. Ze zei tegen onze verslaggever John Saabach. Groningen doet opnieuw een poging om het neder saxisch erkend te krijgen. U hoort zo de strijdende gedeputeerde. Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dan gaan we het hebben over de politieke crisis in Libanon. De premier heeft namelijk zijn ontslag aangeboden. Sander van Horen, wat is er aan de hand? was onderhoudbaar geworden. En dat heeft alles met Syrië te maken. Uh, zoals je misschien weet is de Philippe deze politiek verdeeld in uh, voorstanders en tegenstanders van de Syrische president. De regering is een uitgesproken voorstander. Maar die premier die kwam uit een stad in Libanon waar de oppositie heel sterk is. En er lag een aantal politieke beslissingen op tafel. Als hij daarmee akkoord zou zijn gegaan, dan zou hij in zijn eigen stad zich niet meer kunnen vertonen. En dat heeft het toen geleid dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Dat betekent de verdeeldheid nog maar weer eens in Libanon over wat er op dit moment gaande is in Syrië. Ja. Maar slaat dat dan over eigenlijk, die Syrische crisis, uh, richting uh, Libanon? Nou ja, dat, dat is de angst. Kijk, in zijn stad, Tripoli in het noorden, wordt af en toe gevochten... ...tussen voorstanders en tegenstanders van de Syrische president. Maar tot nu toe blijft het daartoe beperkt. En de grote angst van iedereen is dat dat geweld uh, uh, zich uh, uitbreidt in uh, Libanon. En het zal nu neerkomen op de Libanese politici. Uh, hoe nu uh, verder? Of inderdaad, die strijd zich verhardt... ...of die voor- en tegenstanders ook gewapenderhand hand tegenover elkaar komen te staan. Of, en die geluiden zijn er gelukkig ook dat die politici nu de kans grijpen om een soort bredere regering te vormen... om te voorkomen juist dat inderdaad die crisis in Syrië overstaat. Ja, wat valt daar iets over te zeggen van hoe het politiek gesproken verder gaat? Komen de nieuwe verkiezingen? Of proberen ze eigenlijk een beetje de scherven te, te lijmen en het te verbreden? Nou, Het zal er een beetje van afhangen uh, of ze op ramkoers liggen of niet. Hoe sterk ze zich voelen. Hezbollah bijvoorbeeld, de grootste, uh, uh, machtigste groepering in uh, Libanon. Die zal die afweging moeten maken. Maar ook uh, de oppositie die uh, de oppositie in Syrië steunt. En de vraag wordt een beetje of ze daarbij gaan luisteren naar de eigen bevolking. Die eigen bevolking die staat heel ver weg van de Libanese politici. Er is een groeiende middenklasse die zegt: laten we ons nou niet meer. Uh, ...voor de karretjes van allerlei grote internationale belangen spannen. Laten we nou denken om het belang van Libanon... ...en laten we met alle gewoon geld verdienen voor onszelf en voor onze kinderen. Dat is toch wel een geluid wat je heel veel hoort op straat. Maar Libanese politici die, uh, laten zich erop uh, voorstaan... ...dat ze toch wel uh, naar de brokeren, bijvoorbeeld in Iran, in Amerika... In Saoedi-Arabië niet voor het eerst in de geschiedenis... komt de wereldpolitiek, de regionale politiek weer eens samen in Libanon. En het is de hoop voor de mensen dat dat zonder geweld gaat. Dankjewel, Sander van Horen. Ik heb verkeersinformatie voor u. Het is doorrijden hoor op de snelweg. Geen files, ik heb slechts één wegafsluiting te melden. De A15, gehoor ik hem naar Nijmegen, ter hoogte van knooppunt Valburg. Verbindingsweg naar de A50, richting Arnhem is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Er is wel een omleiding. En de klinken uh, van de men uh, die we kennen van When I'm Old and Wise. Maar dit is High in the Sky. Project van Alan Parson. In the sky, die Ellen Parsons Project was dat. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks, u ook, kaart zien van deze kant. Want hier kom ik weg, vul niet leven. Ben met deze horizon verweven. Hier kom ik weg. Daniel Logisch, gezongen in het Neder-Saxisch. Daar gaan we over praten, over het Neder-Saxisch. En dat doen we met Rijn Munniksma, gedeputeerde van Drenthe. Want hij doet een uh, poging, misschien wel de zoveelste poging, om het Neder-Saxisch erkend te krijgen als officiële taal. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dat klinkt ook gewoon neder goedemorgen in het Neder-Saxisch? Uh, ja, dat klinkt ook gewoon goedemorgen in het Neder-Saxisch, maar uh, iedere gedeputeerde in, uh, in een Neder-Saxische provincie hoeft nog niet echt uh, zelf Neder-Saxisch opgevoed te zijn. Nee, o, u bent niet Neder-Saxisch opgevoed? Ik, uh, ik ben van origine, ben ik een Fries. Ah, en een Fries die strijdt voor het Neder-Saxisch. Hoezo? Uh, ja, ja, maar, maar in de provincie Friesland zelfs. Uh, uh, daar heb je een groot deel waar in het oost ook uh, Neder-Saxisch gesproken wordt. En daar zitten ze ook volop in de strijd. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Nou, uh, Europa zegt van: uh, wij willen de minderheidstalen in Europa uh, vo goed voor het voetlicht uh, brengen. En op het moment dat je aan uh, nogal wat criteria voldoet. dan kun je status deel 3 krijgen. Status wij deel 3? Wij hebben aangetoond dat wij. Uh, ja, even wat is status deel 3? Nou, dan, uh, dan heb je dus op scholen, uh, dan kun je toch, zo nu en dan uh, in het Neder-Saxis heb je daar leuke lesprogramma's. De regionale omroepen die zenden uh, uh, een aantal keren uh, in de week uh, Neder-Saxische uh, uh, programma's uh, uit. Uh, je kunt trouwen uh, op het moment dat je op een gemeentehuisje aanmeldt, uh, uh, in het Neder-Saxis. Nou, dat soort zaken is getoetst. En als je dan aan voldoende uh, elementen voldoet, dan kun je in principe deel 3 krijgen. Goed, en deel 3 is eigenlijk een stap op weg naar een officiële erkenning als taal. Nee, dan, uh, dan, dan, dan ben je oh, drie, uh, officiële minderheidstaal. Op, op het moment dat je deel 3 dan ben je eigenlijk een soort Fries. Nou, kijk, wat zo nu dan tegen ons werkt, dat is dat het in uh, Friesland nogal wat uh, bureaucratisch ingericht uh, uh, is. Uh, dat is heel zwaar. En wij hebben in uh, Noord- en Oost-Nederland gezegd van laten we een lichte variant daarvoor kiezen. En die willen we graag goedgekeurd uh, hebben. Daar staan de gemeenten achter, daar staan uh, de provincies achter. Maar nog belangrijker is dat uh, mensen zoals Daniel Lohuus, uh, waar we zo net een leuk lied van gehoord hebben, daar ook volop achter staan. Ja goed, u, u heeft meer medestanders uh, nodig. Want u twitterde ook, hè? Uh, lobby mee, uh, zodat de Tweede Kamer erover kan praten. Uh, kort geleden gezegd dat hij uh, hier niet aan mee wilde uh, doen, maar ik merkte al heel snel dat uh, heel veel loop, uh, lokale en regionale Kamerleden van verschillende partijen zeggen van uh, uh, dit moet nu eindelijk eens een keer wel gaan gebeuren en uh, ze hebben het weer geagendeerd uh, voor een bespreking in de Tweede Kamer. Ja, want uh, word je dan verder uh, beschermd als, uh, als taal op het moment dat er zo'n soort erkenning, deel drie zoals u het noemt, uh, plaats heeft gevonden? positieve werking uh, vanuit. Uh, van en, en op dit moment is het dus al zo dat uh, de overheden met elkaar zeggen van... Uh, wij voldoen aan die, uh, aan die eisen. Dat zegt ook de universiteit van uh, zowel Nijmegen als Groningen... die daar goed naar gekeken uh, hebben. En daarmee gaat in feite ja, een grotere beschermende werking uit. Ja. Hoe zeg je dank u wel voor dit gesprek? Uh, uh, ik, ik zou uh, op dit moment gewoon zeggen uh, dank je wel... Ja. En uh, we gaan door met de strijd voor de uh, Nederse acties. <laughs> door met de strijd. Meneer Menningsma, ik dank u wel voor het gesprek. Ja, dank je wel. Tot ziens. Gaan wij het hebben over iets heel anders. Pak Nederlandse jihadisten die in Syrië zouden willen vechten hun paspoort af. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat namelijk. En minister Opstelten van Justitie gaat er naar kijken. Nou, ik heb uh, afgesproken ook met, mijn, uh, met de betrokken collega's die er ook uh, verantwoordelijkheid in dragen. Om uh, al die vragen die nu van Kamerleden zijn gekomen en van fracties. Om dat even heel goed uh, te bekijken. Uh, op uh, ja, wat is juridisch mogelijk. Uh, wat is effectief. Uh, en, uh, dus dat zullen we zo snel mogelijk uh, doen. De minister. We gaan verder praten met advocaat André Sebrechts. Goedemorgen. Goedemorgen. De minister zegt, we gaan kijken naar wat is juridisch mogelijk. Um, kan het of is het symboolwetgeving? Ik denk dat het symboolwetgeving is. Het is volgens mij juridisch onhaalbaar. Vrij, vrij evident zelfs. Waarom? Uh, in de paspoortwet staat dat je zo'n paspoort alleen maar kunt inhouden... als je een dreiging vormt voor een bevriende mogelijkheid. En wie, wie zou in dit geval nou die bevriende mogendheid moeten zijn? Assad. De, het Westen steunt de strijd tegen Assad. Deze jongens willen juist aan haar toe om tegen die man te gaan strijden. Dus Staat, ik denk sta, dat je... Staat er niet ook ergens in de wet dat je überhaupt niet gewoon eigenlijk voor een vreemde mogendheid mag gaan vechten? Je mag inderdaad niet voor een vreemde mogelijkheid gaan vechten. Ik, denk, ik weet niet of dat dit wel een vreemde mogelijkheid zou nou ja, zijn. Dat, dat hoor, weet ik niet. Voor... Dat is een juridische vraag waar ik u voor heb om een antwoord op te geven. <laughs> ja, nee, dat, dat, is maar zeer, dat, dat is maar zeer de vraag. Maar ik, ik geloof dat de bedoeling is om die paspoorten af te pakken. Zodat mensen daar niet naartoe zouden gaan om te gaan strijden. Hè? Maar je kunt in Syrië gewoon met de auto komen. Heel makkelijk. Dus het, het lijkt me bovendien ook vrij zinloos. Ja. En bewijs ook maar eens dat iemand er naartoe wil gaan. Juist om te gaan strijden. Dat zal ook niet, uh, niet meevallen, denk ik. Want je kan namelijk ook zeggen van ik wil hulp verlenen. Ik begrijp dat u uh, iemand uh, uh, bijstaat die uh, ook door het Openbaar Ministerie is uh, aangehouden. Omdat hij volgens het OM naar Syrië wilde om uh, te vechten. Terwijl uw cliënt uh, iets anders zegt. Ja, precies. Hij is ook relatief snel weer in vrijheid gesteld. Want hij, hij zegt ik ging er niet naartoe om te strijden. Ik ging naar het grensgebied om vluchtelingen daar te, uh, daar te helpen. Dus er zijn toen drie mannen opgepakt... en twee die zijn weer vrij snel op vrije voeten uh, gesteld. Ja. Dan wil het Openbaar Ministerie, ook een beetje ingegeven door die dreiging... Hè, die er vanuit gaat, dat uh, jongens radicaliseren als ze terugkomen in, in Nederland... wil eigenlijk uh, alles in het werk stellen om te voorkomen dat ze daar naartoe gaan. Um, zijn ja. er dan andere middelen om dat te doen? Ja, dat, die zijn er volgens mij wel. Ik moet kijken... Praat op de moskeeën. Praat met de leiders van die gemeenschap. Probeer mensen te overtuigen. Ik denk dat dat een manier is om te, uh, om te gaan. Te zorg dat deze jongens niet radicaliseren. Dat, dat lijkt me veel zinvoller dan deze, ja, dan deze relatief zinloze wetgeving. Ja, hoewel het, het betrekkelijk snel kan gaan. En dat hebben we gisteren ook gehoord. Dat er jongens, ik geloof uit Delft. Uh, binnen 1 twee weken eigenlijk uh, hup weg waren en uh, gerecruiteerd waren. Ja. Het, het kan inderdaad snel gaan, maar weet je, dat inhouden van dat paspoort gaat dit soort jongens echt niet tegenhouden. Er moet, er, er moet iets gebeuren. En weet je, ik denk ook wel dat het belangrijk is. Het is gevaarlijk voor die jongens daar. Ze zijn volkomen ongetraind, ze weten niks, ze kunnen niks. En dan moeten ze tegen serieuze troepen gaan... Uh gaan strijden. Dus het is wel een serieus probleem, yes. maar dit is niet de oplossing. Nee. Uh, en de oplossing die door CDA en VVD onder andere wordt geopperd, om niet alleen het paspoort, maar ook de nationaliteit af te nemen, althans de jongens die een dubbele nationaliteit uh, hebben, is dat mogelijk? Nou ja, weet je, het is, niet het, het is sowieso niet de oplossing voor dit probleem, want het zal niet zorgen dat die, jongens, uh, dat die jongens gaan. En ik denk dat het niet zo eenvoudig is om de nationaliteit af te pakken. Hoor. Dat is nog best wel een hoge... Een, een, een hoge drempel, maar sowieso zal het, het probleem niet oplossen. Nou ja, je hebt, ik ga even ver terug in de geschiedenis... na de Spaanse burgeroorlog... Eh, niet zozeer de nationaliteit werd afgenomen van mensen... maar wel het stemrecht bijvoorbeeld... van mensen die daar hadden meegevochten op een of andere manier. Ja, ik, ik voorzie heel veel uh, bewijsproblemen hoor. in deze, in de, in de, in deze, in deze hele kwestie. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dat eenvoudig zou zijn. Dan komen we weer terug bij het begin waar u zei van... ik vind het symbool wetgeving. Juist. Dan is het gesprek rond. Ik dank u wel, meneer Seybrecht. Oké, okay, is goed. Tot ziens. Wat gaan we zo doen? Enkel banden, een cel delen, minder personeel. Straks na half acht hebben we een reactie vanuit de cel. Iemand die opgesloten zit dus op de nieuwe plannen. Zorg dat uw tank bijna leeg is, want morgen viert Tango Feest. Tango opent dan naar 150ste tankstation en dus tankt u de hele dag met 15 cent korting per liter. En 150 klanten per tankstation kunnen tanken voor 1,50 per liter. diesel 1,30. Een spectaculaire feestkorting van meer dan 30 cent per liter. Zorg dat u bij die 150 zit en ga naar tango150.nl. Tango, iedereen voor koper tanken, korting op basis van de adviesprijs.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 Radio 1 Het NOS-journaal. En dat wordt u gebracht door Dikter Hark. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, mag de gaswinning onder en rond de Waddenzee uitbreiden. Dat heeft minister Kam van Economische Zaken besloten. De komende 20 jaar mag 15 miljard kubieke meter gas extra worden gewonnen, schrijft NRC Handelsblad. Voor sommige kleine gasvelden betekent dat een verdrievoudiging van de productie. Het parlement van Cyprus heeft ingezet met een aantal noodmaatregelen... die ervoor moeten zorgen dat het land in aanmerking komt voor Europese noodsteun. Zo komt er een herziening van de bankensector... en wordt er een solidariteitsfonds opgericht. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft de Oost-Einde Walborg-Kliniek in Amsterdam gesloten... omdat de patiëntveiligheid in gevaar was. Bij een controle bleek onder meer dat medewerkers de hygiëneregels niet kenden... dat medicijnen over de houdbaarheidsdatum waren. En ook was er bij het toedienen van medicijnen geen dubbele controle.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 Het vries vanochtend licht of matig op de meeste plaatsen. De temperatuur ligt tussen min 2 en min 5 graden. En verder staat er een straffe oostenwind. Die is boven land vrij krachtig of krachtig. En in de kustgebieden hard, windkracht 5 tot 7. Die combinatie zorgt voor een zeer lage gevoelstemperatuur. Die ligt tussen min 5 en min 15 graden. En dat behoort tot de laagste waarden die mogelijk zijn in de tweede helft van maart. Voor de rest heeft de zuidelijke helft van het land vandaag veel bewolking en in de loop van de dag valt er ook een beetje sneeuw. In het noorden blijft het droog en schijnt van tijd tot tijd de zon. De middagtemperatuur loopt het een van min 1 graden in Groningen tot 2 graden in het zuiden van het land. Morgen is het overal droog en zijn er zonnige perioden, maar nog steeds staat er een straffe oostenwind... Het wordt wel ietsje warmer dan vandaag, maar echt warm kunnen we het ook niet noemen. Het wordt één of twee graden boven nul. In de nieuwe week is er geregeld zon, blijft het droog en neemt de wind geleidelijk aan af. Denne het Radio 1 Journaal. We praten straks verder over Cyprus, over wat er allemaal is afgesproken... en wat er nog afgesproken moet worden. Doen we met Carsten Brzeski, econoom bij de ING. Maar beginnen um, zo nu met... Het Nederlands elftal natuurlijk, met het voetbal. Want het Nederlands elftal heeft in de kwalificatie voor het WK... met 3-0 gewonnen van Estland. De opentuur kwam op naam van Van der Vaart, Van Persie en Schaken, de 1500ste. Ruben van, uh, Ruben, Ronald van der Geer... sprak na afloop met Louis van Gaal. Ik denk dat hier uiteindelijk een uh, zeer tevreden bondscoach staat. Zeker, uh, 3-0 gewonnen uh, tegen een moeilijke tegenstander. En, uh, en Hongarije-Roemenië 2-2, dus het kan niet beter. Dus uh, Brazilië is weer een stap dichterbij. Zeker, ja. ja. Het kon niet beter. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft, kunt u dat verklaren? Ja, dat heeft te maken met onze buitenspelers... die in de eerste helft veel te veel in de bal kwamen... terwijl je hoog moet gaan staan. Want anders kunnen de backs er niet overeenkomen, komen... want zij hebben twee uh, rijtjes van vier. En, en uh, als je dan de bal gaat vragen... dan heb je in plaats van één tegenstander vier tegenstanders... En dan maak je de ruimte voor de middenvelders ook klein. Nou, dat heb ik gelukkig kunnen corrigeren in de rust. En uh, ja, het gevolg uh, is uh, het feit dat we drie keer gescoord hebben... en via de buitenkant. Ja, je zag het eigenlijk al in de eerste vijf minuten naar rust. Want dat was al een groot verschil. Ja, dat was wel ook een beetje gelukt natuurlijk. Dat zo'n kolder invalt was natuurlijk een goede actie van Van der Vaart... maar ook van Jan Maat weer. Dus ja... Uh, het, het is natuurlijk uh, zo dat uh, we hadden al 45 minuten geïnvesteerd. Hè? Het was in de eerste helft ook weer niet dat, dat het waardeloos was. Maar, maar daar lag het wel aan. In de eerste helft moet u wel uh, wisselen. Uh, snijden eruit. Uh, is dat ernstig en heeft dat gevolgen voor dinsdag of is dat te voorbarig? Nou ja, normaal gesproken uh, kan ik daar weinig over zeggen. En is het dus voorbarig. Maar ja, als je na een half uur eruit stapt... Dan, dan denk ik niet dat je dinsdag kan spelen. Nog even over dinsdag dan. Uh, Roemenië, uh, wordt dat nou een hele andere wedstrijd dan deze? Ja, ik denk dat Roemenië veel meer kwaliteit heeft. En, en waarschijnlijk uh, voor, voor wat meer aanvallend vermogen kiest. Want Estland heeft uh, daar niet voor gekozen, vind ik. Uh, ja, pas toen het 2 of 3-0 stond, toen gingen ze wel wat... Uh, meer aanvallende kunsten vertonen, maar, maar toen konden ze het al niet meer... want toen waren ze kapot gespeeld. Dan werd de ruimte ook veel groter. En toen hadden we eigenlijk uit kunnen lopen naar 5-0, denk ik. U zei vorige week vrijdag, deze ploeg krijgen, hoe ze dan ook spelen, altijd wel een kans. Eén voor rusten, en na rusten. Ja. Nou, ja, daar hadden we ook een beetje... Ik moet zeggen dat Vermeer in Eersel die twee kanonskogels zeer goed stopten... en in, bij de tweede kans in, na de rust... 1 op 1 bleef hij vrij lang staan. En dan maak je het altijd, je tegenstander, veel moeilijker. Dat zijn de bondscoach Louis van Gaal. In de boel van Nederland, van Gaal zei het al, speelden de naaste concurrenten Hongarije en Roemenië gelijk met 2-2. Komende dinsdag speelt Oranje tegen de Roemenen. En de stand is als volgt dat Nederland 15 punten heeft uit 5 gespeelde wedstrijden. Hongarije staat tweede met 10 punten uit 5 gespeelde wedstrijden. En Roemenië derde ook met 10 punten uit 5 gespeelde wedstrijden. Maar. Er waren gisteravond meer wedstrijden. Bijvoorbeeld die van de Serviërs tegen de Kroaten. De wedstrijd van het decennium werd het genoemd. Het was dan ook niet zomaar een potje om drie punten. Nee, voor het eerst stonden de twee landen met een roerige onderlinge geschiedenis direct tegenover elkaar in een voetbalwedstrijd. De sfeer in de tram zit er lekker in. Er wordt volop gezongen en ook wel wat hatelijke lieden tegen Serviërs. En ik probeer het nog even naïef. Waarom is dit zo belangrijk? Kroatië is immers al bijna binnen. Maar ik krijg blik alsof ik echt volstrekt gestoord ben. Het is tegen Servië, man. Wat denk je? En zo trekt er een golf van rood-wit geblokt door de stad. 45.000 mensen in het stadion en ik gok nog zo'n honderdduizenden daarbuiten. Heel veel mensen in het nationale shirt. Sommigen hebben voor de zekerheid ook nog even een vlag om de schouders geslagen. En dan nog een rood-wit geblok petje erbovenop, dan ben je helemaal klaar. Politie heb je op iedere straathoek, maar ze hebben eigenlijk niet heel veel te doen. Als je hier als Servier tussendoor moet lopen, is dat echt niet leuk. Maar die zijn er dan ook niet. En dus heeft de sfeer iets bijna gemoedelijks. Een man met zo'n rood-wit geblokte hoed op, onderstreept het nog eens... Voor ons is dit gewoon een heel sportieve, vriendschappelijke vete, zegt hij. We hebben niets tegen niemand, zegt hij. We houden alleen verschrikkelijk veel van onszelf. En dat is waarom we beter zijn. Wij houden meer van onszelf dan Serviërs van zichzelf houden. Hij begint heel nadrukkelijk niet over de oorlog van twintig jaar geleden. Anderen doen dat juist graag wel, ook jongeren. Wij zullen nooit vergeten wat Serviërs twintig jaar geleden gedaan hebben, zegt de jongeman fel. Een oudere man valt hem bij. Zij hebben ons aangevallen, zegt de ongevraagd. Wij zijn vredelievende mensen. En die ondertoon keert overal terug. In het centrum van de stad, waar duizenden mensen de verrichtingen van het nationaal elftal op een groot scherm volgen, wordt Vukovar gescandeerd. De naam van een stad die in de oorlog met de grond gelijk werd gemaakt. Maar Kroatië aast bovenal op een overwinning in het veld. En dat klinkt zo. na het laatste fluitsignaal, de ontlading. 2-0 overwinning op Servië. Dansen, vlag zwaaien en bier gooien. Dit is een historisch moment, verzekert het halve plein. Een jongeman schreeuwt het me nog eens toe. Yes, yes, it's very important game. Because we are the best. En hij schakelt er voorover op Engels om geen enkel misverstand te laten bestaan. We hebben war met Serbia en nu winnen we win again. En we zijn dan Eerst wonnen we de oorlog en nu verslaan we ze weer. Wij zijn sterker dan Servië. En dat is wat telt. Dat is belangrijk voor jou, be dan Servië. Ja, dat is very important voor ons ze wonnen dus de Kroaten. In die pool overigens heeft Kroatië 13 punten. Uh, Servië heeft vier punten. Alle twee uit vijf gespeelde wedstrijden. En bovenaan staan onze zuidenburen, de Belgen. Die doen namelijk ook mee. 13 punten wonnen gisteravond met 2-0 van Macedonië. Nou, Tot zover het voetbal. We gaan het hebben over Cyprus. Want daar nou, begint toch wel een beetje schot in te komen. Het parlement van Cyprus heeft gisteravond ingestemd... met een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen... dat het land in aanmerking komt voor Europese noodsteun. Er moet nog worden gestemd over het meebetalen van de spaarders... bij de Cypriotische banken, hoewel of dat echt tot een stemming komt... dat is nog een beetje onduidelijk, zei Gert-Jan Dennekamp eerder dit uur. We gaan daarover praten met Kastan Brzeski, econoom bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Er komt toch weer een heffing uh, op uh, spaarders, alleen uh, boven een ton. Zijn we nou weer terug bij af? Ja, we zijn bijna weer terug bij af. Um, en misschien nu een klein, klein beetje verstandiger. Dus omdat je nu gewoon toch de, de kleine spades gaat ontzien. Dus daardoor zou met je acteur de psychologische besmetting op andere Europese landen beperkt kunnen blijven. Ja, eigenlijk had je dit plan een week geleden moeten uh, indienen. Ja, inderdaad. Nou, in feite hadden we dat plan. Want uh, als, als het klopt, dan. Uh, Hadden de Cyprioten dat plan al aangepast, begin van de week... en hadden toen een, een vrijbedrag van 20.000 euro voorgesteld. Um, maar daar hebben ze zelf tegen gestemd. Ja, maar als we de schade gaan opmaken, op, nee, ik moet het anders zeggen... als we de balans gaan opmaken, wat is dan de schade? Um, de, de, de schade op die moment is een, een, een heel psychologische schade... Um, het ligt een beetje daaraan of er nu echt de komende uren en dagen nog een deal komt. Uh, misschien kunnen we dan over enkele weken zeggen dat het een kleine, kleine episode van um, ja, verschillende meningen was. Um, en dat in feite toch nog goed is gekomen. Omdat ik, dan toch gewoon de te grote bankensector in Cyprus wordt aangepakt. Uh, een kleine bijdrage van de te grote spaarders komt. Uh, maar dat besmetting van andere Europese landen nog zeer beperkt bleef. Ja, dan is het eindgoed al goed. Maar dan is er wel een hele hoop reuring uh, ontstaan. Want iedereen heeft er wat uh, over gezegd. En uh, vooral het gevaar, uh, het woord besmetting, werd veelvuldig in de mond genomen. Ja. Ja, inderdaad, er was heel veel ruis. Zoals in al die Europese reddingsplannen was er natuurlijk altijd heel veel schuldtoewijzing van wie heeft dat nu gedaan. We hebben ook gezien de afgelopen jaren dat het eigenlijk nooit makkelijk is voor een land om te accepteren... dat het een redding moet accepteren van Europa en dat een redding alleen tegen voorwaarden komt. En het gevaar van een bankrun, is dat nog steeds aanwezig? Of hebben ze daar voldoende maatregelen voor genomen om komende dinsdag, als die banken open gaan... Gaan, dat te voorkomen. Dat gevaar is ja, zeker nog, omdat gewoon natuurlijk de onzekerheid bij de Cyprioten er nog nog, nog steeds in zit. Ze um, hebben blijkbaar gisteren genacht ook een keer zogenaamde kapitaalcontroles besloten. Dat betekent dat waarschijnlijk mensen, ook als de banken, ...op dinsdag weer opengaan, niet zoveel um, geld kunnen, kunnen ophalen van hun bankrekeningen. Dus dat kan dus de schade beperken. Maar het blijft toch afwachten hoeveel mensen daar vanaf dinsdag in de rij staan om geld af te halen. En kan Europa nog roet in het eten gooien? Want we begrepen dat de Cyprioten toch weer afreizen naar uh, Brussel... ...om dat wat ze nu bedacht hebben, om dat voor te leggen aan Brussel ligt het heel sterk aan of uh, Cyprus vandaag nu echt gewoon die, die heffing op grote uh, spaargoederen gaat beslissen. Daar gaat het over. Want Cyprus moet gewoon 5,8 miljard uit eigen zak betalen voor die, voor die redding. Um, als Cyprus dat niet op tafel kan leggen, dan zou Europa nog steeds heel moeilijk doen en zeggen, nou dat, dat is niet voldoende. Op dit moment weten we alleen, er komt een bankherstructurering en er komt wat dat uh, omineuze um, uh, no of solidariteitsfonds. In Cyprus waar we niet weten wat erin zit. Dus op dit moment moet Cyprus nog steeds meer geld ergens vandaan halen om Europa gewoon eigenlijk een in, um, ja, um, laten instemmen. Ja, u bent niet enthousiast over dat solidariteitsfonds? Nee, want voor volgende. Maar is dat toch gewoon een, een, een soort van, van, van verrassingszak. We weten echt niet wat erin zit. En ik heb toch grote twijfels of, of al die maatregelen die er nu worden genoemd, uh, pensioenen, goud van de Nationale Bank, een klein beetje geld van de, van de kerk in Cyprus, of dat echt voldoende is om, om dat ook liquide te maken, om dingen te verkopen, zodat Cyprus echt tegen Brussel en de andere Europese landen kan zeggen, ja, wij hebben hier echt 5,8 miljard. Nu, niet over niet eventueel, maar echt nu hier op tafel. Ik denk dat dat uh, fonds dat niet uh, gaat bereiken. We zullen het uh, horen dit uh, weekend al, want uh, dan zal Brussel, vast en zeker de euro-ministers, komen ook bij elkaar morgen daar een, uh, ook een mening over ventileren. Ik dank u wel voor uw toelichting, meneer Brzeski. Graag, Graag gedaan. Wij gaan straks naar buiten, want het is toch koud buiten, de gevoelstemperatuur. En dan hebben we hebben Mark Hamer neergezet op een voetbalveld. Verkeersinformatie, er zijn geen bijzonderheden meer op de Nederlandse snelwegen. Rijdt u voorzichtig, want het waait erg hard. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Bert van Sloten.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 Emerald Samen met uh, Karel Kraaienhof. die hoorde u ook in dit werkje. De winterstop is alweer een tijdje achter de rug... maar uh, er worden meer wedstrijden afgelast dan dat er doorgaan. Maar vandaag, volgens de KNVB, kan er gevoetbald worden. Het is aan de clubs zelf om te besluiten of de wedstrijden wel of niet doorgaan. En het is koud, u hoort de wind al op de achtergrond. Sommigen zeggen het is een Siberische wind. Mark Hamer, hoe voelt het dan? Ja, ja, dat vraag je aan iemand die ooit in Barkenoor was... Uh, bij de lancering van André Kuikers. Oh, bij min we 34, min, ja, min 40 gevoelstemperatuur uh, toen. Ja, het is wel koud. Ik moet zeggen, ik heb het ook heel goed opgekleed. Zelfs mijn skibroek aangedaan, <laughs> mijn ski-jack en, en mijn snowboots aangedaan. Ja, wat, wat je voelt is, als je in de wind staat, ja, dan is het gewoon ja, ijzig koud. Uh, ik sta hier met Jos Verlangen. Uh, ik sta bij de voetbalclub uh, hier. De, de, de vriendenschaar. En Jos Verlangen is de wedstrijdcoördinator. Hoe voelt het voor u? Uh, frisjes. Ja, hè? Ja, ja, Het uh, is dus niet waarom, nee. Maar u had het misschien wel kouder verwacht zelf? Ja, ik had het uh, gezien de weerberichten van gisteren, had ik het echt veel kouder verwacht. Is dit Siberisch koud voor u? Nee. Nee, zou het dat dan weer niet? Nee, het is wel koud. Het is wel erg koud voor die kleintjes, zeg maar. Er werd dan gezegd, de KVB heeft gezegd: de clubs mogen zelf beslissen of er wordt gespeeld. Uh, dat is bij ons niet doorgekomen. Wij hebben alleen kunstgrasvelden. En volgens mij zijn de regels zo dat wij niet af mogen lassen. Oh, dus je mag helemaal niet aflossen? Ja, alleen als er een algemeen afgelasting is, maar ook wij de wedstrijden eruit gooien. Ja, en dat betekent dat er dus gewoon gespeeld gaat worden. Uh, nou kan ik van mijn leeftijd acht we zijn wat gewend. Maar ik begrijp, zelfs de F's moeten voetballen. Ja, ja, ja spijtig genoeg wel, ja. Dus de kleine jongetjes moeten het veld op? Om... Ja. Ja, ja. Ja, Dat is erg. Het is uh, vervelend. Zeker voor de kleintjes. Ja, dat had u liever niet gedaan? Nee, wij hadden liever gewoon de mogelijkheid gehad om gewoon te zeggen... van, joh, god, gooit door een uur of tien, elf, alles eruit. Voor die, in ieder geval de hele kleintjes. Ja, de, de kleintjes die zijn er nog niet. Maar wel wat jongetjes, volgens mij, van een jaar of twaalf. Uh, die staan met de sporttassen klaar. Jullie moeten zo naar een uitwedstrijd? Ja, bij Delta Sport. Uh, maar ja, voel het al buiten. Het is koud... Ja, het is heel koud. Ja, Warme kleding aan met voetbal. Wat heb je extra aangedaan? Een thermobroek en een thermoshirt. Maar dan nog, het is toch eigenlijk helemaal niet leuk om met dit weer te voetballen? Jawel. Ja, jullie vinden het niet erg? Voetballen is altijd leuk dus. Maakt het eigenlijk jullie niet zo uit dat het zo koud is? Nee. Uh, nee, nou, maar ik helemaal niet, nee. Is wel, men zegt wel, je moet wel oppassen. Uh, je moet wel je, je, je, je handen bedekken, je armen bedekken. Daar heb je allemaal aan gedacht? Ja, ik heb alles aan. Wandschoenen, muts, thermoshirt. Ja, warm genoeg. En in beweging blijven? hè? Ja, dat is altijd. Dus uh, ja, een beetje, jullie spelen een beetje in de voorhoede? Uh, ja, dan nou, ik middenveld en hij uh, voorin. Oké, okay, ja, niet, niet rustig voorin blijven staan, blijven lopen. Ja, ja. En jij zou blijven moeten blijven lopen op het middenveld? Ja. ja. Jullie gaan naar een andere wedstrijd, naar een ander veld toe? Lang in de auto? Uh, nou, vooral mee. Uurtje, half uurtje, drie kwartier. Ik weet niet, houd ergens. Nou, veel plezier en uh, nou, hou het warm. En pas op, geen, geen delen van je lichaam bevriezen. Succes straks. Nee, dank u wel. Delta ja, sport uit, dat is altijd lastig. En de, de voorzitter hoorde u ook van de voetbalvereniging Vriendenschaar in Culemborg. Die denkt dat hij het niet zelf mag aflasten, de wedstrijden. Anders krijgt ik op z'n donder van de KNVB. Wij wachten nog op een telefoontje vanuit De Cel. We hebben daar een afspraak met iemand die een nacht in De Cel heeft doorgebracht. Maar hij belt nog niet en wij mogen hem niet bellen. Goed, houdt hij nog van ons te goed. Er is nog meer uh, sportnieuws. De wereldtitel van Sven Kamer gisteren. En vandaag start Sven op de 10 kilometer. En hij strijdt opnieuw tegen Bob de Jong en tegen Jorrit Bergsma, alle twee van de Bamploeg. De bijdrage is van verslaggever Steven Daanenbout. Het zal een opmerkelijk duel worden, want het gebeurt niet vaak... dat TVM'er Kramer en Bammers de Jong en Bergsma in één wedstrijd starten. Dat doet hij al jaren niet tegen ons, zegt Jillet Anema, de coach van BAM. Kramer reed dit seizoen alleen op het NK Allround een 10 kilometer tegen Bob de Jong. De Jong won toen. Verder reed Kramer geen wereldbekers 10 kilometer en ook geen NK-afstanden. Sven ontloopt ons, zeggen ze bij BAM. Nee, nee, nee. Ja, weet je, dat, dat zijn hun woorden en uh, prima. Maar uh, <coughs> ik, had er, uh, ik heb twee keer, uh, zowel op de, op de enke afstanden <coughs> als de World Cup... Als, als, als, als de, als de af... Sorry, de twee World Cup's. Ja, gewoon niet, voelde ik me fysiek gewoon niet goed genoeg. Te veel last van mijn rug. En ik moet zeggen, dat is nog steeds niet helemaal perfect, maar het gaat wel beter. En uh, ik ga gewoon rijden. Bob de Jong had natuurlijk liever wat vaker tegen Kramer gereden. Maar vooraf aan de weken afstanden wil hij zich er niet over opwinden. Maar hij doet het toch een beetje. Uh, als hij uh, niet komt opdagen, dan, uh, ja, dan kunnen we er niet tegen strijden. En, uh, nou, dat is prima. En uh, dit weekend uh, doet u dat wel. Nou, dan, uh, dan gaan we de strijd gewoon aan. En uh, dat is alleen maar mooi. Nou, jij zou ook gezegd hebben, hij verstopt zich. Nou ja... Uh... Hij, hij, hij heeft de laatste jaren gewoon geen 10 kilometer gereden op een, uh, op een, in een World Cup en op een WK. Snap je dat? Nou ja, vorig jaar was hij uh, niet fit genoeg uh, en uh, dit jaar uh, wel. Dus nou ja, dan... Uh, en dan uh, snap je dat, dat hij daar zo zuinig mee omgaat? Geen idee. Ja, moet ik daarmee moet ik nou bedenken hoe hij zich gaat voelen? Nee, uh. nou ja, hij zegt ja, lichamelijk en is het fysiek is het nogal, nogal zwaar en dat, dat kan ik nu niet. Nou, dat is zijn idee, ik, daar, daar heb ik weinig mee. Die andere bammer, Jorrit Bergsma, houdt zich op de vlakte. Ja, ja. Hij vindt dat hij morgen iedereen moet verslaan. Sven Kramer, maar ook de rest van het veld. Ik zie het wel, ik wil gewoon uh, voor mezelf wel gewoon een goede, goede rit rijden. En ik wil niet alleen zwem, uh, zwem verslaan, maar ik wil ook uh, Bob de Jong verslaan. Dus uh, ja, je, je hebt er mij nog niet echt over gehoord over de rivaliteit tussen ons... Uh. Het wordt in de media wel weer erg opgeklopt, maar ja, je hoort mij er niet over. Dan nog maar even de feiten. Sven Kramer reed dit seizoen al 12.55. Bob de Jong 12 minuut 51 en Jorrit Bergsma 12.50, voor wat het waard is. En oh ja, de Jong en Bergsma kunnen zich richten op de tijd van Kramer... want die heeft geen punten gehaald dit jaar en zal al vroeg moeten starten. Ja, nou goed, Het feit is dat ik, dat ik op de 10 kilometer in het begin moet. Ik heb... Ik heb geen wildcups gereden, ik heb geen klassement. Uh, Timeranking is slecht omdat mijn 13-11 van alleen de al round telt. Dus ik moet heel vroeg. Ja, en dus ik moet alles uit de kast halen om, uh, om uh, een, een niet te kloppen tijd neer te zetten. Sven Kramer, hij gaat een niet te kloppen tijd dus neerzetten. Althans, dat is zijn voornemen. Kunt u natuurlijk allemaal hier volgen, weer op Radio 1. Want we doen daar verslag van. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Hier is Bas Schemming. Er worden minder kinderen uit het buitenland geadopteerd, dat schrijft de Volkskrant. Het aantal ouders dat een aanvraag voor adoptie indient... is de afgelopen vijf jaar met 75 procent afgenomen. Vorig jaar werden er in Nederland nog 488 kinderen geadopteerd een diepterecord in 40 jaar tijd. Niet alleen in Nederland worden er minder kinderen uit het buitenland geadopteerd. Ook wereldwijd daalt het aantal adopties sterk. Vonden er zo'n 10 jaar geleden nog zo'n 45.000 adopties plaats? In 2011 waren dat er 23.000. Dat heeft volgens de krant verschillende oorzaken. Aanhoudende berichten over gesjoemel met adoptieprocedures maakt potentiële adoptieouders huiverig. Er zijn meer technische mogelijkheden voor kinderloze stellen om kinderen te krijgen door eiceldonatie en IVF. En ook worden door de economische groei in Azië en Zuid-Amerika... minder kinderen ter adoptie aangeboden. In Myanmar is het erg onrustig. Naast gevechten in steden komen er ook alarmerende berichten... uit vluchtelingenkampen. Al Jazeera meldt dat er volgens Thaise ambtenaren... tenminste 42 vluchtelingen zijn gedood... en zeker tientallen gewond geraakt... door een felle brand in een drukkamp in het noorden van Thailand. Men denkt dat het vuur is begonnen in een provisorische keuken in een rieten hutje. In het kamp wonen een kleine 4000 mensen. Zeker 400 bamboehutjes zijn door het felle vuur verwoest. Dat de paus, Franciscus, het wat anders gaat aanpakken dan zijn voorganger, Benedictus, met wie hij vandaag gaat lunchen in het pauselijk zomerverblijf, dat was al duidelijk. Het meest gelezen verhaal vandaag op de website van de BBC is dat de nieuw bakker-paus zelf zijn vertrouwde krantenkiosk in Argentinië heeft gebeld om de bestelling van zijn dagelijke kranten af te zeggen. Hij is niet meer in staat ze zelf op te halen... en ze te verspreiden onder zieke mensen in een voorstad van Buenos Aires. Eigenaam van de kiosk, vader en zoon Del Regno... waren verbaasd dat Jorge Bergoglio gewoon zelf belde. Ik was in shock. Ik brak in tranen uit en wist niet wat te zeggen... vertelt zoon Daniel aan de Argentijnse krant La Nation. Hij bedankte me voor het leveren van de kranten... en ik moest van hem de beste wens aan mijn familie doen. Vroeg hem nog of er een kans was om hem weer hier te zien. Hij zei dat het zeer moeilijk zou zijn... maar dat hij altijd in gedachten bij ons zou zijn. De Nederlandse aardoliemaatschappij mag van minister Kamp van Economische Zaken... meer gas gaan winnen onder en rond de Waddenzee. En dat blijkt volgens het NRC uit drie besluiten die gepubliceerd zijn in de Staatscourant. We zijn ermee bezig om te kijken of we de nam straks kunnen spreken. Na acht uur zal dat worden. Honderden getraumatiseerde veteranen die worden financieel uitgekleed. Dat zeggen bonden en advocaten van oud-militairen in het Algemeen Dagblad. Stappen naar de rechter omdat er fors gekort wordt... op het invaliditeitspensioen van de veteranen. De pensioenkorting is een bezuinigingsmaatregel en strookt niet met de zorgplicht van Defensie... zegt een woordvoerder van de Belangenvereniging voor Gewonde Militairen. Door herkeuring krijgen veel oud-militairen een steeds lagere uitkering... terwijl hun klachten onveranderd ernstig zijn. Defensie ontkent dat er sprake is van een bezuiniging. En wat gaan we doen? Natuurlijk proberen we de nam te pakken te krijgen... maar we luiden ook straks de klok in Parijs. En we praten met onze man in Brussel. En het gaat natuurlijk over de situatie op Cyprus. Blijf erbij. Vroege vogels en de oorlog. Maar wie kent ons? Daar komen in vroege vogels geen bommen en granaten aan te pas. Het gaat om een oorlog in de bodem. Met legers van schimmels en bacteriën, daar blijft het doodstil. Met Nico de Haan zoeken we de tjup tjap, tjup tjap, tjup tjap. En voor Earth Hour doen we alle lampen uit en de kaarsen aan. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege, vroege vogels. Vroege vogels.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 Wie de verzorging van zijn oude moeder op zich neemt, heeft recht op een zorgcompliment. Dat is 200 euro per jaar. Maar als die moeder op een wachtlijst voor een tehuis staat, dan krijg je dat extraatje niet. In kassa miskende mantelzorgers. En we testen halvarine en andere smeersels voor op je brood. Kloppen de gezondheidsclaims. Vanavond in kassa, 10 over 7 bij de Varen op Nederland 1.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 Dit is Radio 1.